8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Niets verdachts gevonden na explosies IKEA. Verkeer mag 130 op de A2 en de A16 en strengere regels voor pleegouders.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 Er zijn nu vier snelwegen waar 130 mag worden gereden. Sinds 1 maart mag het 24 uur per dag op de A7 tussen Wochnem en Friesland. En sinds 17 mei mag het s'avonds en s'nachts op de A6 tussen Almere en Jouren. Drie Nederlanders hebben na een bezoek aan Duitsland darmklachten en nierfalen. In minstens één geval is dat het gevolg van de EHEC-bacterie, meldt het RIVM. Enkele anderen hebben ook darmklachten opgelopen, maar ze hebben geen last van nierfalen.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 Zijn arrestatie komt twee weken na die van een voormalig IMF-topman Strauss-Kaan... die van een soort vergrijp wordt beschuldigd. De Fransman spreekt de beschuldigingen tegen... en wacht onder huisarrest zijn, pro zijn proces af. De Japanse economie herstelt zich maar moeizaam... van de gevolgen van de aardbeving en het tsunami. De industriële productie was in april 1% hoger dan in maart... maar nog altijd 14% lager dan een jaar eerder...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 Door regenbui zijn de dagelijkse files wat langer. Geen echte bijzonderheden tot nu toe. Dit zijn de langste files. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Mahese en Knoopend-Leenderheide, 4 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij Almeerderzand, 5. A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen Zevenaar en het Velpenbroek 4 kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht... tussen Maasbergen en Driebergen, 3 kilometer. Hij hey, is 15... Op 31 mei 1996 ging Allard Visser van start met zijn automatiseringsbedrijf Visit ID in Nijmegen. Vandaag, 31 mei 2011, is hij dus precies 15. Dus Allard, van harte gefeliciteerd. De Goudse Verzekeringen verzorgde onder meer een collectief pensioen voor de medewerkers van Allard. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde waarmee hij nog jaren vooruit kan. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl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 Vele jaren was het de best verkochte LP in Nederland, Bridge Over Troubled Water. Wat gebeurde er achter de schermen bij de opname van deze wereldhit? Simon en Carfunkel vertellen aan de hand van uniek historisch materiaal... openhartig over hun Bridge Over Troubled Water. Vanavond in het Uur van de Wolf, na nieuwsuur bij de NTR op Nederland 2. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar, maar weegt dat op tegen een burn-out? Veiligheid. Dit is hoe we het bij Volvo zien. Bij Volvo begint alles met veiligheid. Zo ontwerpen we en zo blijven we ontwikkelen. Dat leidt bijvoorbeeld tot auto's die ongelukken kunnen voorkomen. Innovatief en veilig. Voor u en iedereen om u heen. Daarom rijdt u Volvo. Volvo. Voor LIFE.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, de pleegzorg moet betrouwbaarder worden. U hoorde dat pleegouders krijgen te maken met strengere regels... en zullen grondiger worden doorgelicht. De maakt zich nog steeds grote zorgen over de EHEC-bacterie... en tot ze iets anders vinden, heeft de komkommer het gedaan. IKEA heeft heel andere zorgen. Dat kan je wel zeggen, ja. De explosieve opruimingendienst heeft vannacht eh, niets verdacht gevonden... bij de IKEA in zon. Maar op de avond was er natuurlijk die kleine explosie in de prullenbak... Iets na half acht is er een uh, explosie geweest, althans is er een prullenbak geëxplodeerd. Ge ge ge ge er is iets in de prullenbak ontploft. Uit voorzorg hebben we de IKEA toch om half negen uh, het winkelend publiek gevraagd de winkel te verlaten. Dat is allemaal heel rustig uh, en netjes verlopen. Nou, misschien weet u het inmiddels ook in het Noord-Franse Lille. En het Belgische Gent waren kleine explosies. Correspondent Joris van Poppel in België. Joris, wat is er in Gent gebeurd? Nou, in Gent zijn er rond 6 uur twee bommetjes afgegaan bij de vestiging, IKEA vestiging in Gent. Uh, er was geen waarschuwing vooraf en bij die explosie, de eerste explosie in de reeks, dat was al rond 6 uur s avonds. Uh, in Gent zijn er twee gewonden gevallen, lichtgewonden. Beveiligingsmedewerker en een verkoper zijn uh, lichtgewond geraakt. Uh, uh, die bommetjes die zaten verstopt in wekkers is hier bekend geworden. Uh, die wekkers zaten verstopt op twee verschillende verdiepingen onder uh, pallets, die waren echt goed verstopt. Een klant vertelde dat ze rond 6 uur een, een wekker eerst hoorden afgaan en vervolgens een knal hoorden. Het leek alsof er kasten omvielen werden gezegd. We hebben twee doffe knallen gehoord in het gebouw. Mm -hmm. En wij dachten dat er planken aan het vallen waren. Of een kast die valt van de muur of zo. Ja, dat verwacht je misschien in keer En dan hebben ze afgeropen dat we moesten naar buiten gaan voor een technisch defect. Mm -hmm. En zijn we op de parking terechtgekomen met heel de bende die er binnen was als evacuatie. Vreemde situatie, hè, Joris. Uh, ook in Nederland, in Sondes en in het Franse Lille. We hebben natuurlijk eerder uh, bijvoorbeeld in Nederland te maken gehad met uh, Poolse afpersers. Is, is er al iets meer over deze explosies bekend? Nou, het onderzoek is nog volop bezig, uh, zegt de politie hier. Ze wijzen er wel op dat de, dat de, de, de explosies wel. dat dader in ieder geval op eenzelfde manier te werk is gegaan. Dezelfde modus operandi wordt hier gezegd. Uh, en, en, ja, je kunt natuurlijk al denken dat een explosie om zes uur in Gent. met een, een, een wekker die uh, geprogrammeerd kan zijn geweest. Uh, dan is het mogelijk om eerst in Gent iets te plaatsen. vervolgens even de grens over te gaan naar Eindhoven. en weer heel hard terug te rijden naar liel rijssel waar uh, gisteravond laat de derde explosie was. Dat zou dus misschien door één persoon gemaakt uh, uh, veroorzaakt kunnen zijn. Maar dat is nog allemaal onbekend. Uh, het Gentse pakket is druk bezig. Uh, de winkel is ook nog steeds dicht in België. Daar wordt nog, uh, nog volop onderzocht. Uh, het alarmpeil in België wordt uh, niet verhoogd. Maar het is wel natuurlijk een, uh, een nogal een vreemde zaak waar heel goed naar gekeken wordt hier. Nou, Joris, weet jij of ze vandaag wel weer open gaan? Dat geldt voor alle IKEA-vestigingen, met name die natuurlijk in Gent. Die is de bedoeling wel dat hij vandaag weer open gaat. Maar dat zal niet op, de gebruikelijke, op het gebruikelijke tijdstip zijn, is hier gezegd. Joris van Poppen, vanuit België. Eerder hoorde u de woordvoerder van Ikea in Son zeggen dat ze vandaag wel weer open gaan. Maar dat was gisteravond. Daarover leggen ze nog over tot half negen. Na half negen bellen we met Ikea. Door naar de pleegzorg in Nederland komt een einde namelijk aan willekeur en vrijblijvendheid voor pleeghouders. Jeugdzorg Nederland scherpt de eisen aan. Voor alle 28 pleegzorgorganisaties in Nederland gaan dezelfde regels gelden. Het is de nieuwe aanpak van jeugdzorg om misstanden te voorkomen. We praten erover met Hans van der Maat van Jeugdzorg Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt mij zo vanzelfsprekend eigenlijk dat overal dezelfde regels gelden, maar dat is misschien wat naïef gedacht? Um... Dat lijkt, het lijkt heel eenvoudig en het, uh, het is in het verleden ook niet zo dat er niet eenduidig uh, uh, ouders werden, pleegouders werden voorbereid. Maar we hebben wel met elkaar gezegd, naar aanleiding van het inspectierapport in 2009... waarin duidelijk werd dat vooral een netwerkpleegouders... dus dat zijn pleegouders die uh, de zorg op zich nemen voor een kind uit hun directe omgeving... dus familie of vrienden of kennissen... dat daar met name de selectie en de screening... En Echte wensen overliet. En toen hebben we met elkaar gezegd dat kan niet. We moeten instaan voor de veiligheid van kinderen. Veiligheid staat boven alles. En dat betekent dat ook netwerkpleeghouders en bestandspleeghouders eenduidig en op dezelfde wijze voorbereid moeten worden. Maar van, van der Maat, die veiligheid die boven alles staat, dat is toch ten alle tijden zo lijkt mij. Ten Vooral ten ten als het tijden over tijden kinderen gaat. Dat is in alle tijden zo. Maar je moet zich voorstellen, op het moment dat een kind uit huis geplaatst wordt... is dat een uh, ingewikkelde situatie. Um, en zijn er mensen in de directe omgeving die zeggen van... nou, wij willen dit kind wel opnemen. Dat gaat van de een op de andere dag. Sterker nog, dat gaat van het ene op het andere uur. En dat was het vacuüm. Um, op dat moment was onduidelijk wie de selectie en de screening zou gaan doen. En daar hebben we nu hele duidelijke afspraken over gemaakt. En dat hebben we nu ook in een kwaliteitskader... Gelegd. Maar waren er geen bestanden dan, mevrouw van der Maat, waarin gezinnen of pleegouders staan die al gescreend zijn, die, die al voorbereid zijn? Die zijn er ook. Maar we proberen kinderen zoveel mogelijk in de directe eigen omgeving te plaatsen... om het trauma dat een kind oploopt op het moment dat een kind niet door de eigen ouders opgevoed kan worden, om dat te voorkomen. En is het echt misgegaan omdat het aan goede screening, goede voorbereiding ontbrak? Er zijn in het verleden echt zaken misgegaan. En, uh, en dat proberen wij met deze manier op deze manier tot een minimum te beperken. En u moet zich voorstellen een uniform uh, kader. Dat betekent dat er sprake is van een, uh, een, een eenduidige wijze... waarop wij alle pleegouders uh, onderzoeken. En niet ja. alleen ten tijde van het uh, screening, wervingselectie en voorbereidingstraject... maar ook ten tijde van de plaatsing. En dat is minst, minstens zo belangrijk. Ja. Dat we ook een checklist hebben op het moment dat kinderen geplaatst zijn bij pleegouders dat we ook uh, aan de hand van een competentiemodel, dus waar moeten pleegouders aan voldoen, wat moeten hun uh, kwaliteiten zijn, uh, wat moeten zij een kind kunnen bieden om tegemoet te kunnen komen aan de opvoedings- en zijnsvragen van dit kind op dit moment. Nou, daar hebben wij nu een prachtig systeem voor ontwikkeld. Vertelt u eens dat prachtige systeem. Wat, wat wilt u weten van de ouders? U zegt um, ja, uh, hoe gaan zij om met kinderen? Wat kunnen ze kinderen bieden? Wat, wat, wat, waar ja. Je, dat, dat zijn de gewone dingen, hè? dus de, de, zeg maar de, de zaken waar we allemaal met elkaar zo aan denken. Maar het gaat ook over uh, of uh, pleegouders in staat zijn om met meerdere partijen om te kunnen gaan. Uh, mee, uh, zo, dan moet u denken aan uh, de ouders van het kind. Dan moet u denken aan uh, de grootouders uh, van kinderen. Uh, dan moet u denken aan ooms, tantes... Uh, dan moet u denken aan uh, uh, scholen van uh, kinderen. Ja. Uh, weet u, er is een heel leven, een heel netwerk rondom kinderen, waar pleegouders een radertje binnen zijn. Ja. En, en, en is dat prachtige systeem bij u wel in goede handen? Want nou is toch weer de branche, de, de sector zelf die het opstelt, de regels. Moet niet uh, een onafhankelijke organisatie dat doen? Uh, wij hebben deze uh, opgesteld samen met uh, de pleegouders. Uh, we hebben met andere organisaties hiernaar gekeken. Uh, ook de wetenschappers hierbij betrokken. Dus uh, we hebben wel degelijk te maken met een, uh, een systeem dat ook de toets uh, kan doorstaan. En niet uh, alleen door de sector gehanteerd wordt. Hans van der Maat van Jeugdzorg Nederland. Hartelijk dank voor je toelichting. Straks, maar zo zei het net al eventjes, de komkommer is de klos. En in heel Europa wordt uh, deze groente zwaar getroffen. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg, Erwin? Nou, drukker dan normaal gesproken, 269 kilometer uh, tel ik nu. Dat komt door de regen, er zijn weinig ongelukken. De langste file staat op de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort, Vathorst en Alfred Maren 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Roosendaalse voetbalclub RBC is ook de klos. Op het nippertje is de club in de JPL-league gebleven, ploegwit 17e. Maar nu dreigt het in het gemeentehuis mis te gaan. De gemeente wil zich namelijk niet garant stellen voor 1 miljoen euro. En daardoor dreigt nu serieus het faillissement. Bleek gisteravond tijdens een ingelaste raadsvergadering. Verslaggever Martijs Holtrop ontmoette voor aanvang de supporters. Spandoeken aan het stadhuis. Man met hart voor ons RBC. Ja, zo simpel is het. Ja. Hij heeft veel gedaan voor RBC. Wie is het? Ja, Jeffrey Koistra. De directeur? Ja, ja de directeur van Mars Speler. Dat ja. Ja, betekent wat uh, voor ons. Ja. Kan die nogal iets betekenen? Ja. Is de club niet al dood? Er moeten nu grote bedrijven opstaan en zeggen: Oké, okay, ik wil 100.000 euro storten, ik wil 100.000 euro sponsoren. Maar ja, zijn er grote bedrijven die dat uh, zijn hier in Roosal? Ja, moeilijk, moeizaam. Het is heel belangrijk wat er nu vanavond gaat gebeuren hier. Het is de laatste kans. Ja. Zonder de gemeente? Is het klaar? Nu wel, ja. Ze hebben een nodig. De supporters zijn er gelaten onder. Geloven bij aanvang van de gemeenteraad al niet meer in de toekomst van hun club. De gemeenteraad zegt nee. Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. Tegen. De heer Matthijsen. Tegen. En Tijdens de schorsing van het debat kom ik Henk Vos tegen. Vroeger een beroemd buitenspeler die ook voor Feyenoord nog speelde. En nu de trainer van de C2. Zo staat te lezen op een bordje aan zijn kraag. Ja, als je het allemaal op een rijtje zet, is het eigenlijk uh, ja, heel erg spijtig natuurlijk. Maar uh, het is niet van het laatste jaar denk ik dat er al wat uh, problemen zijn. Dat is natuurlijk al wat langer. Ja, en dan probeer je natuurlijk op een gegeven moment de laatste strohalm te gaan pakken. En, uh, ja, dat is dus uh, de laatste strohalm is denk ik dan uh, bij de gemeente gaan. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Nou ja, ik denk uh, ten eerste natuurlijk uh, slechte prestaties. Uh, je maakt een begroting aan het begin van het seizoen. Dat begroot je op de uh, inkomsten uit, inderdaad, uit supporters. Als je dan uh, halverwege het seizoen, uh, denk ik, maar aan de helft zit van het verwachte aantal. Ja, dan gaat dat heel, uh, heel snel natuurlijk qua, qua inkomsten. En uh, ja, ik denk dat er al uh, het een en ander uh, gebeurd is. Maar ja, dat het dan toch nog uh, uiteindelijk nog een miljoen is, dan is het wel heel erg veel. Ja. 29 van de 35 raadsleden besluiten RBC niet te steunen. De supporters zijn boos. En directeur Jeffrey Koijstra zit met de handen in het haar. Als er niets verandert, ja dan, dan inderdaad of dat vrijdag is of wanneer ook, dat zal, dan zal er snel uh, een einde komen aan de club. He, laten we heel duidelijk, een, één ding heel duidelijk zijn, is dat wij niet op dit moment een ander uh, scenario klaar hebben liggen. He, maar um, als dat scenario morgen zich aandient, ja, gaan we er toch weer mee aan de slag. Maar nogmaals, dat is, dat is zuiver nu even uh, op basis van, uh, um, um, um, van wat ik nu hoop. U staat nu met de rug tegen de muur, letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat klopt. Ja, en hoe lang kunt u dan nog uw schulduizers aan het lijntje houden of op afstand houden? Ja, het lijntje houden doen we niet. We spreken met iedereen open en eerlijk wat onze situatie is. En het loopt alleen per dag loop je meer risico dat het de andere kant op zal kunnen gaan. En dat is de slotsom van vandaag. Elke dag zit u weer te knijpen of het alweer lukt? Nou, ik heb wel het idee dat wij wel dusdanig goed in contact zijn met de crediteuren... dat, uh, dat we het in ieder geval wel een, een, een aan zullen zien komen. Ik verwacht niet dat wij op een dag verrast worden. Ja, maar de belangrijkste oplossing, het geld van de gemeente... of althans de steunen garantiestelling, die loopt u mis... Wat, waar baseert u het dan nog op dat u het langer dan één dag kunt volhouden? Het is natuurlijk wel zo dat wij, in, dat wij in een hele lastige positie zitten. Dat we ook hebben aangegeven dat we als laatste naar de gemeente zullen stappen. En ja, ben je overleefd aan, aan, aan, aan, aan, ja, aan, aan kleine kansen. Dat mogen ja. duidelijk zijn. Die schuldeisers die zien natuurlijk ook dat een gemeente nu, uh, u niet steunt. Dus die zullen ook vrezen voor hun geld. En uh, nou ja, Dat vergroot uw kansen niet. Nou, laat dat dan de schuldeisers zijn. En dus is het dan de schuldeisers. Territur Koistra blijft hopen op een investeerder... die het stadion of zelfs de hele club wil overnemen. Het is tien minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nog even naar de komkommers, Want in Duitsland zullen meer slachtoffers vallen... door de EHEC-bacterie. De bron van de besmetting is nog altijd niet gevonden... zei minister Baar van Volksgezondheid. Het ergeven is dat er leider verder... met een stijgende voldoende te rekenen is. Uh, er is... Immer nog aanwijzingen dat die infectiesquelle actief is. Dat zei dus minister Baar van Volksgezondheid. Wel eens vastgesteld dat de besmetting op Spaanse komkommers zat. Maar ja, waar en wanneer de besmetting is ontstaan, dat is dan weer niet bekend. In Duitsland zijn inmiddels veertien mensen overleden aan de darmbacterie en Honderden zijn ziek geworden. Door nou, onze correspondent in Berlijn Wouter Meijer. Wouter, uh, waar en hoe wordt er naar gezocht naar de bron van die besmetting? Ja, eigenlijk door de weg terug te volgen van patiënten die ziek zijn naar de... Mu eventuele bron. Dus alle patiënten worden ondervraagd, voor zover ze in ieder geval in staat zijn om uh, nog goed te praten. Uh, wat ze de afgelopen tien dagen gegeten hebben. Uh, onderzoekers proberen daaruit dan gemeenschappelijke dingen te vinden, die ze met elkaar gemeen hebben. Um, en zo is men inderdaad op die ene partij komkommers op de groothandelsmarkt in Hamburg gekomen. Maar men weet nog steeds niet hoe die komkommers besmet zijn. Of dat al bij de kweker is gebeurd, of ergens bij het transport, of misschien wel op de markt bij het verpakken, of dat ze ergens op de grond zijn gevallen. Maar jeetje Wouter, dat lijkt me een hele klus. Want er zijn honderden mensen ziek geworden in Duitsland. En die worden allemaal bevraagd. Die worden allemaal bevraagd voor zover het mogelijk is. Dus daar is ook extra personeel voor ingehuurd. Er zijn er vaak ook lange gesprekken, omdat het even duurt. Je moet eigenlijk eerst met iemand bewijs wijze spreken zijn eigen kalendertje terugmaken. Van wat heb je allemaal gedaan? En dan herinner je je misschien wat je gegeten hebt. Um, en dat, dat weten veel mensen natuurlijk niet. Uh, het probleem natuurlijk is ook dat als die bron nog steeds niet bekend is... dan bestaat die nog ergens, die bron van de besmetting. En intussen zullen er, dat zei de minister net ook... Uh, steeds meer zieken bijkomen nog de komende dagen. En nu al zijn er uh, sommige ziekenhuizen vol. Er worden hier bijvoorbeeld... in bij Lijn intussen patiënten verpleegd uit Hamburg. Dus die worden dan vervoerd. En dat is toch ook alweer 300 kilometer verderop. Uh, en er moet heel veel extra bloed worden gedoneerd. Omdat uh, veel van de behandelingen bestaan uit het, ja, het, het wassen van bloed. Of het, het uitwisselen van bloed. Dus er is heel veel extra bloedplasma nodig. Uh, aan die oproepen wordt goed gehoor gegeven. Zeker in Hamburg waar, nou ja, waar langs wat veel mensen iemand kennen. Of ergens via via iemand kennen. Dus ze zelf ook zo persoonlijk betrokken zijn geraakt. Dat ze zeggen ik geef nog maar even extra bloed bij het ziekenhuis. Ja. Ondertussen is de komkommer de gebeten hond. Kopen de Duitsers helemaal, helemaal? Sorry, geen zeggen. komkommers uh, ja. meer? Nee, bijna niet. Er zijn, er zijn dagen dat sommige handelaren echt al hun komkommers... die ze misschien hadden kunnen verkopen, er, dat ze niet door moeten draaien. Mensen kopen ze niet meer. Maar dat is ook het advies van de overheid. Tot woede inderdaad van veel boeren. Die vinden dat zij nu de boete moeten betalen voor een kleine partij groente... waar iets mis mee is, maar waar zij niks aan kunnen doen. Voor die boeren is dat dus heel zuur. Maar ja, voor de meeste consumenten is het gewoon een kwestie van... geen komkommers kopen, andere dingen heel goed wassen. Maar ja, je begrijpt wel dat mensen ook minder sla kopen... minder. Tomaten. Er is geen echte paniek, het is meer een soort nuchtere uh, voorzichtigheid van... we doen het maar voorlopig even niet. Blijkt ook uit het korte commentaar gisterenavond van een klant... bij een supermarkt in Berlijn. Man moet gemuze en obst en zo allemaal afwaschen. En ik geloof dat als man zich daar aan houdt, is alles goed. Hij zegt, je moet groente altijd goed afwassen, kort maar krachtig. En als je daar aan houdt, dan... Komt het wel goed? Ja, maar dat doen de mensen dan nog maar voor de zekerheid. Niet tenminste. Ze kopen ze helemaal niet meer. Hoe ze ook niet te wassen. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Het vertrouwen in de Spaanse komkommers uh, is al weg in Duitsland, kunnen we constateren. En het bedrijf waar die komkommers vandaan komen, Freenet Bio, leidt daaronder. Richard Soepenberg werkt bij uh, Freenet Bio. Goedemorgen, meneer Soepenberg. Ja, goedemorgen. We hebben eerder al eens gesproken. Toen gaf u aan dat het water tot aan de lippen stond. Dat er geen komkommer de deur meer uitgaat. Dat ook andere groenten het lastig hebben. Hoe gaat het nu? Uh, het gaat slecht. Om te beginnen uh, is het zo dat wij van Vrunet uh, uh, uh, behoorlijk ontduind zijn uh, over alle commotie. En uh, natuurlijk het leed wat toegebracht is aan al die zieke mensen in uh, Duitsland. De mensen die, uh, die dood gaan of, of al gestorven zijn. Um, maar als u mij concreet vraagt hoe het bij de firma gaat, dan gaat het heel erg slecht. Er gaat uh, momenteel niets de deur uit. Houdt u dat nog vol, uh, Lang? Ik kan me voorstellen dat dat heel lastig wordt. Uh, persoonlijk weet ik dat niet. Ik ben hier commercieel medewerker. Ik kan niet in de financiële situatie van het bedrijf kijken. Maar uh, ik kan me zo voorstellen dat dit uh, tot hele grote problemen leidt bij dit bedrijf. Wat betekent dat voor de kwekers die aan u leveren? Uh, dat is uh, voor de kwekers natuurlijk ook een hele kwalijke zaak. Uh, u moet zich voorstellen dat wij uh, 200.000 kilo product in ons uh, koelhuis hebben staan. Product wat niet de deur uitgaat. Daarnaast is het zo dat uh, heel veel producten uh, gereclameerd worden puur om het feit dat ze van vruneet afkomstig zijn. betekent dat ik klanten heb in Frankrijk... die 1800 dozen met courgetten weggooien... die 450 dozen met tomaten weggooien, et cetera. Producten die gewoon gezond goed zijn. Uh, en dat leidt tot uh, verdere schaarvorming. Ja. En daarnaast is het natuurlijk zo dat de Duitse regering in wezen nu zegt van... wij weten niet of het wel aan de komkommers ligt... dat ze eigenlijk nog zoeken naar de oorzaak van het, uh, van het zieke beeld. Ja, en dat is natuurlijk dus voor iedereen een groot probleem. Hè? Ja, dat, dat wou ik zeggen, dat is voor iedereen een groot probleem. Uh, ja. Zolang de bron niet bekend is, weet je ook niet waar je het moet zoeken. Weet je ook niet hoe je eventueel problemen kan voorkomen. En die handel en het eten van komkommers um, lijkt gebaseerd op vertrouwen. Zolang dat er niet is, kopen mensen die dingen niet meer. Kom, komt dat nee, nog terug, dat... denkt u? Uh, voor ons denk ik dat het uh, als bedrijf heel moeilijk zou zijn om het vertrouwen van de klanten terug te winnen, want onze naam is toch behoorlijk besmet. En zoals ik eerder al zei, uh, men is behoorlijk voorwaardig geweest door uh, onze naam naar buiten te brengen uh, in, in, een, in een vroegtijdig stadium met, alsof, met desastreuze gevolgen voor ons bedrijf. Bent u zelf ook aan het onderzoeken waar het dan vandaan zou kunnen komen? Ja, wij zijn uh, de directeur-eigenaar van ons bedrijf Hij is gisteren samen met het ministerie van uh, landbouw uh, in Spanje in Almeria geweest, waar de telen van uh, de komkommers uh, van ons bedrijf uh, zich be bevindt. Ja. Er zijn uh, afgelopen donderdag bodemmonsters, watermonsters en, en monsters van de komkommers genomen die allen worden getest of zijn getest. En de uitslagen daarvan, die verwachten wij morgen uiterlijk donderdag te hebben. Nou, dan bellen we u nog even terug tegen die tijd. En de minister heeft hier nog steun toegezegd? Want ik neem aan dus dat ook bij u de hele sector, dat is trouwens in Nederland natuurlijk ook het geval, maar de hele tuinbouwsector getroffen is. Uh, ja, want uh, kijk, uh, er wordt natuurlijk uh, op televisie uh, gezegd dat uh, Spanje, een, of dat Nederland een grote producent van komkommers co is, maar de grootste producent van kokomers co is uh, Spanje. Ja. En ook hier gaan geen komkommers meer de deur uit. Maar steun komt hier dan? Uh, is mij niet helemaal bekend. Ik hoor berichten dat de Spaanse regering een klacht wil, et cetera. Maar uh, in Nederland is men natuurlijk heel snel om, uh, om bij de EU aan te kloppen om uh, miljoenen uh, als hulp te gaan vragen. Ik ga ervan uit dat Spanje hetzelfde zal doen. Maar of dat een redding zal betekenen voor Flunet, weet ik dus niet.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 Strengere regels voor pleeghouders en zorgen over Nederlandse komkommerbranche. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Er komen strengere regels voor pleeghouders. Voor alle 28 pleegzorgorganisaties gaan dezelfde regels gelden. En op die manier moeten misstanden worden voorkomen. Want volgens Jeugdzorg Nederland was de huidige situatie te onoverzichtelijk.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 Ze knokken door, het zijn knokkers, ze werken door, ze vechten door. En het zal te gek voor zijn als deze crisis nou uitgerekend te klap zal zijn... waardoor ze hun bedrijf uh, niet zou kunnen overleven. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft al 10 miljoen euro beschikbaar gesteld... voor tuinders die in problemen zijn gekomen. In afwachting van zijn behandeling van de zaak over overbrenging... uit het Joegoslavië-tribunaal heeft oud-generaal Mladic... het graf van zijn dochter mogen bezoeken. Kort na zijn arrestatie had Mladic een verzoek daartoe ingediend. Vanochtend vroeg mocht hij een uur zijn cel uit... om de begraafplaats in een buitenwijk van Belgrado te bezoeken. Anna Mladic pleegde zelfmoord met een wapen van haar vader in 1994... ten tijde van de Joegoslavische burgeroorlog. En Mladic heeft altijd gezegd dat ze is vermoord door zijn toenmalige tegenstanders. Zometeen wordt duidelijk of Ikea in Zon vandaag opengaat. Na de explosie die het filiaal gisteravond opschrikte, die vestiging bij Eindhoven, is tot drie uur vannacht doorzocht. Maar er is niets verdachts gevonden. De winkel was ontruimd na een ontploffing in een prullenbak. En ook in Ikea-vestigingen in België en Noord-Frankrijk waren gisteravond lichte explosies. In Gent raakten twee mensen gewond. Later wordt onderzocht of er een verband is, zegt de politie in Son. Het is voor mij betreft belangrijk hoe het hier in Eindhoven geregeld gaat worden. En uh, ik laat het aan de internationale organisatie over hoe ze dat overkoepelend gaan bekijken. Zometeen dus het laatste nieuws over Ikea. En het Duitse regeringsvliegtuig met daarin bondskanselier Merkel... heeft twee uur rondjes moeten vliegen boven Turkije. Want Iran gaf geen toestemming om door te vliegen. Merkel was met een Duitse delegatie op weg naar New Delhi. voor topoverleg met de Indiaanse regering. Volgens de Duitsers had Iran van tevoren toestemming gegeven. om door het Iraanse luchtruim te vliegen. Maar dat spreekt Iran allemaal tegen. En uiteindelijk gaf Teheran toch groen licht. en kon Merkel met twee uur vertraging landen in New Delhi. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag trekt er een storing over ons land. en is het tijdelijk wat koeler. Vanaf morgen is het opnieuw zonnig en dan komt de temperatuur weer in een stijgende lijn. Ja, vanochtend is er dus veel bewolking en is het ook regenachtig. Pas vanmiddag klaar het in het westen op en breekt daar de zon door. Het oosten houdt het bewolkt, maar dan wordt het uiteindelijk wel droog. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het slechts 15 graden. En dat is een stuk frisser dan gisteren. Morgen, woensdag, dan keert de zon weer terug wordt dan afgewisseld door wat hoge bewolking en de temperatuur die kruipt iets omhoog, 17 tot 19 graden. Ja, de dagen daarna volgt droog en zonnig weer met geleidelijk hogere temperaturen, in het weekend zelfs richting de 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door de regenbuien zijn de dagelijkse files wat langer. Ik noem enkele bijzonderheden op. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bijvoorbeeld... tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum 6. En tussen Zoetermeer en Knopend Prins Klausplein 4 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam... tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopend Brexplein 14 kilometer file. Komt door een autobrand op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam-Noord en plein. 6 kilometer. Tussen Klopentenbrekseplein en Rotterdam-Prins Alexander, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Uh, Mercedes. Mercedes. Hans? Hans? Hans! Wie is Mercedes? Huh? Huh? Wie? Wie? De bestelwagen van je dromen... De Mercedes-Benz Sprinter. Met optimaal comfort, dankzij onder meer de standaard automaat en de zuinige en krachtige motoren. Dromen voor de werkelijkheid vanaf 18.900 euro. Lease kan al vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Droom verder bij de Mercedes-Benz dealer. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Dat weten we allemaal nog van vroeger. Weet u nog? Uw eerste brommer of surfplank...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 Het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De kwartfinales beginnen vandaag op Roland Garros. praten we over met Jan Rolfs, die het toernooi voor ons volgt. Uh, Jan, het uh, gaat tussen Djokovic, Nadal en Federer. Tenminste, daar lijkt het op. Nadal uh, die heeft het lastig, dit hele toernooi al. Gisteren kwam nu het moeite verder tegen Lubitsch. Hij twijfelt er zelf ook aan, hè? Ja, dat zei hij ook in de persconferentie na afloop van, van zijn partij. Hij zei zoiets van, ja, in deze vorm denk ik niet dat ik het toernooi kan winnen. En daar heeft hij gelijk in, want hij wint dan wel in drie sets van, van Jubicic. Maar bijvoorbeeld in de, in de eerste set had hij maar één forehand-winner En dat is toch een wapen wat hij, wat hij normaal veel, veel beter kan inzetten. Maar hij kan niet echt druk zetten. Hij kan niet meer zo domineren zoals we van hem gewend zijn geweest. Zeker op Greffel in de afgelopen jaren en zeker, en zeker in Parijs. Hmm. En vandaag is Federer weer aan de buurt. Hè? Ontmoet de laatste Fransman, Gael Monfils, Die plaatste zich voor de derde keer in zijn carrière voor de kwartfinales. Maakt die kansen überhaupt tegen Federer? Ja, je maakt natuurlijk altijd uh, kans. En zeker in Parijs. En zeker voor eigen publiek. Monfils speelde gisteren op uh, Coeur-Suzanne Lenglen tegen Ferrer. Nou, je had het moeten horen. Fantastische uh, sfeer. Juichende mensen. Dat hij met 8-6 had gewonnen in, in de vijfde set. Maar ze hebben al twee keer tegenover elkaar gestaan. Hier op roland Garros In 2008 in de halve finale. Vedere won vier sets en in 2009 in de kwartfinale, Federer won drie sets. Dus als je naar die statistieken zou kijken, dan, dan heeft hij wellicht uh, uh, niet zoveel kans. Maar je weet het nooit, hij is gegroeid, hij is beter gaan tennis. Hij kan beter tegen de baseline aan Ze kan meer tempo maken. En het is altijd de vraag, hoe is het met Vedere? Op dit moment in topvorm, maar hij heeft altijd een wedstrijd in een Grand Slam dat hij wat minder gaat. Die hebben we nog niet gehad. Laten nee. we hopen voor Vedere dat hij niet komt, maar ja, ik verheug me erg op deze wedstrijd. Oké. Okay. Dan naar de vrouwen, daar lijkt het alle kanten nog op te kunnen gaan. De kanshebster, in ieder geval titelverdedigster Francesca Schiavone speelt straks tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Een ja? jonge Russische. <lacht> ja, sorry hoor, ik moet er even <lacht> aan wennen. <lacht> Jij kent er al wat langer. Zou zij uiteindelijk het toernooi wel kunnen winnen? Want ze is wel in vorm. Ja, dat wel, maar ze is uh, de jongste speler in de, in de top 40 van, van, de, van de wereldranglijst, de WTA. Uh, nog lang niet zoveel ervaring als je dat afzet tegen Schiavone, de 30-jarige Milanese die dus vorig jaar won. Die speelt bijvoorbeeld de 43 achter en volgende Grand Slam toernooi, is super fit. En uh, ja, ze hebben één keer tegenover elkaar gestaan, dat was voor een vetcup ontmoeting. Toen won een moeizaam, drie sets. Ze zou het kunnen winnen, Pavluchenkova, maar... Ja, het is toch alweer een speciale wedstrijd hier. Koer philippe Sartier. Daar heeft ze op gestaan, deze jonge Russische. Dus uh, ja, uh, podiumvrees zal ze wellicht niet meer hebben. Maar ik denk toch, gezien de ervaring en gezien de aanvallende tennis, toch skiafonen. Goed, dat wachten wij af. Jan Rolfs, hartelijk dank. Skiafone. dus misschien. Of die Russische jongen, precies. Zeg het nog eens. Nee, hè, doe je niet. Pavel Jutschenkova. Zo! Zo. Nou. Eén keer oefenen en het zit erin. Dankjewel. Tien minuten over half negen. Wij gaan naar de zorg en de bezuinigingen daar. De komende weken komt het kabinet uh, met heel wat maatregelen naar buiten. We weten nog niet precies hoe die maatregelen eruit gaan zien. We staan er wel even bij stil. We hebben natuurlijk al eerder uh, wat gehoord over het persoonsgebonden budget, waar flink uh, ingesneden wordt. Um, verslaggever Marcel Bril krijgt um, de zorg en de patiënt nog meer over zich heen. Ja, dat kan bijna niet anders. Want allereerst moet er een oplossing gevonden worden om de 2 miljard die vorig jaar te veel is uitgegeven terug te krijgen. Dat wordt bezuinigen. Het zal me dan ook niet verbazen dat het basispakket kleiner wordt... en dat er zo hier en daar een hogere eigen betaling komt. Maar daarbovenop komt nog eens dat het kabinet wil proberen... om die gigantisch groeiende zorguitgaven... eindelijk eens onder controle te krijgen de komende jaren. En kan dat wel eigenlijk? Want ja, het blijft natuurlijk een bodemloze put. Ja, Het is uh, niet onmogelijk, dat zul je me niet uh, horen beweren... maar de afgelopen tien jaar is het geen enkele minister gelukt. Elke keer waren er weer uh, overschrijdingen. Meerdere redenen. De eerste is dat het simpelweg uh, heel ingewikkeld is. Dus zo simpel is het niet. <laughs> Dit jaar geeft het kabinet in totaal uh, 69 miljard euro uit aan de zorg. En bijna niemand doorziet die hele complexe puzzel van al die uitgaven. Maar belangrijker is denk ik nog... dat achter die ingewikkelde cijfertjes uh, altijd schrijnende verhalen zitten. En daar is de politiek vanzelfsprekend... Gevoelig voor mensen die ziek zijn, mensen die oud zijn en daarop bezuinigen, dat doet niemand met plezier. En dan ook dat merk je nu weer achter de schermen: wordt er pittig onderhandeld. Wat vinden we wel acceptabel en wat niet? En volgens mij zijn die kosten alleen in de hand te houden als er echt ook duidelijke keuzes gemaakt worden. Maar ja, dan moet de politiek het er wel over eens zijn en dat is nog even afwachten. Hoe zit dat met het persoonsgebonden budget? Want ik noemde dat al even. Hè. Uh, dat is een van die posten waar het kabinet geld wil gaan halen. Gisteren bleek dat dat misschien wel 90 van die budgetten zal zijn. Dat het niet meer uitgedeeld zal worden. We hoorden uh, oud-minister Van der Hoeven daar flink over uithalen... Hè, van de Alzheimer vereniging. Waarom wordt deze regeling zo hard aangepakt? Volgens het kabinet is het aantal pgb-gebruikers... zoals het dan heet, veel te hoog. Het werkt als volgt, je krijgt een zak geld... en dan mag je zelf weten hoe je dat geld aan zorg besteedt. Maar het is zo populair dat enorm veel mensen... Aanvragen. De gemiddelde zorgkosten, moet je weten, stijgen jaarlijks met zo'n 4 En bij de PGB's is dat 23 procent. Dat kan niet waar zijn, vindt het kabinet. Die aanvragen lopen gierend uit de hand. Dat is overigens geen nieuws, want dat gebeurt al jaren. Oud-staatssecretaris maken noemde het PGB-systeem een paar jaar geleden al een waterhoofd. Te veel mensen maken er dus gebruik van. Of misbruik zelfs. Er wordt ook mee gefraudeerd. Kortom, de overheid heeft totaal geen zicht hoeveel geld er daadwerkelijk voor bedoelde zorg uitgegeven wordt wordt. En zo wordt een op zich goedkoop systeem, gewoon een zaak geld geven, een heel duur systeem, doordat er in, de, in het ogen van het kabinet te veel onterecht geld wordt uitgeverd. Het is natuurlijk wel zo dat die mensen hun zorg blijven krijgen, maar dan op een andere manier, in een vastgestelde manier, met een, met een bedrag wat te overzien is. De vraag is natuurlijk wel of het daarmee goedkoper wordt. Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Dat kun je van tevoren eigenlijk niet bepalen. In ieder geval uh, kun je zeggen, wat je zelf ook al aangeeft, dat mensen niet meer zelf mogen kiezen welke zorg ze hebben. Dat is één categorie. Dan gaat het bijvoorbeeld om daklozen of mensen uh, met schulden. Die kunnen in de ogen van de regering zelf niet goed met hun geld omgaan. Maar ja, dat levert natuurlijk niet al te veel geld op, want je hoort ook verhalen dat reguliere zorg, zoals het dan Heet. Veel duurder is dan zo'n pgb. Dus moet er ook bezuinigd worden. Dus krijgt een hele grote groep minder of geen hulp meer. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een opa... die huiswerkbegeleiding geeft aan een kind met ADHD. Daar wil het kabinet geen geld meer aan uitgeven. Kortom, het uh, zal vele gevolgen hebben... maar of die zorgkosten ook daadwerkelijk gaan dalen... dat is nog even de vraag. De discussie is in ieder geval uh, wel al losgebarsten. Want sommige oppositiepartijen willen vandaag al een debat... met de verantwoordelijke staatssecretaris. Nog voordat het kabinet er morgen over vergaat. Ja, dat lijkt inderdaad wat vroeg, Marcel Bril vanuit Den Haag. Want het zijn nog maar plannen, definitieve maatregelen zijn nog niet genomen straks een wethouder uit de provincie... die problemen van de grote stad gaat aanpakken. Hoe dat zit, hoort u later eerst naar Erwin de Hart. Want we willen graag weten hoe het is op de weg, Erwin. Drukker dan uh, voorspeld. 269 kilometer op dit moment. Dat komt volgens mij omdat de regen ook wat massaler is gevallen... dan, uh, dan <laughs> voorspeld was. Mm -hmm. uh, er was een autobrand op de A20 bij knopent plein. Uh, die files worden nu wat minder. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopent-Ridderkerk en Knopent-Terbrechseplein... staat nu 6 kilometer. En A20 Hoek van Holland-Gas... Bouda tussen Schiedam-Noord en Knoop en 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Verschijnt vandaag een lijvig rapport over de problemen met de OV-chipkaart. Het rapport is gemaakt door het OV-loket... dat is het landelijke klachtenloket voor het openbaar vervoer. De belangrijkste conclusie van het rapport zal zijn... de regie ontbreekt en de reiziger is de dupe. Marco Robin Visser neemt vandaag de proef op de som... en probeert met een paar strippenkaarten... en ook zijn OV-chipkaart van Haarlem naar Amsterdam te reizen. Vanuit Haarlem kan je met de zogenaamde Zuidtangent, dat is een luxe busverbinding, via Schiphol naar Amsterdam reizen. En vanuit Haarlem kan je dat op twee manieren doen. Eigenlijk drie. Je kunt met de OV-chipkaart, maar je kunt ook nog met de strippenkaart. En je mag nog contant betalen. Ik moet even wachten, want er komt volgens mij nu een bus aan. Alleen, als je van Amsterdam terug naar Haarlem gaat, dan mag je niet meer... Met de strippenkaart, want die is in de regio Amsterdam niet meer geldig. En Vijfhuizen is ja, wat we vroeger zouden noemen de zonegrens. Eigenlijk, dan ga je van de ene regio naar de andere. Goedemorgen. Heeft u de OV Chipkaart bij de hand? Ja, dat heb ik. Kunt u mij uitleggen hoe het moet? Want we zitten hier op de zonegrens, hè? Ja, ja dat klopt. En hoe, hoe zit het? Je checkt in en dan check je de bus weer uit als je eruit gaat. Heeft u daar wel eens problemen mee gehad? Uh, ja, daar heb ik problemen mee gehad, want dan doet het apparaat het niet. Welk apparaat is dat? Het uitcheckapparaat en dan check je in en dan kan je niet meer uitchecken. En dan moet je een uitstapkaart vragen en die moet je dan weer opsturen. En dan moet er weer een post hebben. Waar moet je die heen sturen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat staat op die kaart. op. Dit is een voorgedrukte kaart, dus dat stuur je op. Dus je moet er wel echt wat voor doen voor dat. Ja, je moet er echt wat voor doen. Daar komt de bus aan. Goede reis. Helemaal goed, dankjewel. Hopen dat de apparatuur het doet. Heel veel koffers worden er hier uitgezet. U bent van de controle, hè? Dat is correct. Heeft u wel onregelmatigheden... Uh... Ik heb nog niks bezorgd, dat zijn allemaal brave burgers en Ja. Nou hoor ik wel van de reizigers dat het nog alles misgaat met het in- en uitchecken. Ik moet even wat vragen. Wacht ja? uh, is er nog een, iets onsmakelijks? Alles is al in, nou, in orde. orde. Dat is allemaal in orde. Uh, mag ik even weten waar dit van? is? Bent, dit is van de NOS. Van de NOS, ja. oké. Okay. Ik... Het, het gaat vanwege de OV-chipkaart. Vanwege de OV-chipkaart. Nou, er gaat, gaat nog alles mis, hè? Er gaat af en toe nog wat mis. Dat heeft met name te maken met, uh, met de software... De uh, software. Ja, de software. Want alle gegevens worden opgeslagen in, het, uh, uh, in de computers die aanwezig zijn in die ontladen, zeg maar. Ja, en, en, en wat gaat er dan mis? Nou, de, dan uh, of een bus die uh, is verkeerd geprogrammeerd. Dat, uh, dat kan zijn dat die uh, items iets dat de satelliet uh, niet goed hangt. Of en dat... wat gaat er dan mis? Wat ziet u dan niet? Of wat, uh... Uh, dan, uh, uh, wat ik, half mijn collega's? Af. Even de collega's erbij. Even de collega's van de controle. Er gaat nog eens af en toe wat, wat mis. Wat is er nou mis? En dat heeft met name te maken met de software, hè? wat er mis gaat. Uh... Kun je daar een antwoord op geven? Nee, ik kan geen antwoord daar op. Daar heeft u geen antwoord op? Oh. Well, hoe zit nee, dat wij dan? We hebben een persvoorlichter, dus daar kunt u ook antwoord Wat zegt u nou? <laughs> ik uh, geef geen antwoord. <laughs> maar u bent toch controleur? Ja. U kunt mij dan toch wel uitleggen wat er misgaat, uh, zo uh, normaal gesproken? Nou, maar wij weten gaat er weinig mis. Dus, uh... Nou, dat, uh, dat, uh, dat lijkt me onzin. <laughs> Mensen kijken ja, mij nu de, echt de, de, de, zo de aan van, ik mag niet met u praten. Maar u hoort, de meeste kinderziektes zijn eruit. Ja, dat waren de controleurs van Connection... die mij doorverwijzen naar de persvoorlichting. En dan denk je misschien uh, van, ja, waarom doet die visser dat nou gewoon niet? Persvoorlichting bellen, nou, ik kan u melden dat we met iedereen gebeld hebben. Ook met Connection. Connection verwijst door naar de provincie. Provincie Noord-Holland, die tenslotte de opdrachtgever uh, is. De provincie zegt, geen tijd te hebben om mij te woord te staan aan de telefoon of om hier langs te komen. En ook de stadsregio, de stadsregio regio Amsterdam... die de vergunningen uh, verstrekt, zeggen ze ook geen tijd voor te hebben. Moet je allemaal dagen van tevoren aanvragen. En uh, ja, dat zijn allemaal grote organisaties met heel veel voorlichters. En ik vind het eigenlijk wel een beetje raar... dat ze nu dit kritische rapport uitgekomen is... ineens geen tijd voor me hebben. Maar ja, hier moeten we het mee doen. Oh, er komt mijn bus aan. Ik moet, uh, ik moet er weer vandoor. Tot later. Maar ik Visser, we volgen hem op zijn tocht met strippenkaart en OV-chipkaart. 10 minuten voor negen is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hoewel de grens tussen Gaza en Egypte afgelopen weekend is opengegaan voor personen, is het voor handelaren nog altijd moeilijk zaken doen. Voor de import van goederen is Gaza namelijk nog altijd afhankelijk van Israël. En er zijn een heleboel beperkingen. En die worden creatief omzeild, zoals bij de handel in auto's. In Rafa, in het zuiden van de Gazastrook, is een wijk met veel autodealers. Verwacht geen glimmende showrooms, maar gewoon garages onder huizen. De auto's daarentegen die erin staan, die glimmen wel. Toyota, Mercedes, oh, uh, Kia. Toyota heb ik, Mercedes, Kia, Kuljadid. Ze zijn allemaal nieuw. Ze komen uit Egypte, maar vooral ook uit Libië. We Libië en Ja. En deze jeep die komt uit saudi arabië Voor 45.000 euro mag ik hem meenemen. De nummerplaats zit er zelfs nog op. Uit vooral Libië gaan de auto's naar Egypte en dan door de tunnels naar Gaza. Binnenkort halen we zelfs auto's uit België, Nederland. De taxi van Galed is een goed voorbeeld van de gemiddelde auto in Gaza. Zo'n 500.000 kilometer heeft de diesel op de teller staan. Alhoewel, dat is een schatting, want de teller is kapot. De snelheidsmeter trouwens ook, ook niet nodig. Spiegels met plakband, maar het werkt. En nieuwe auto's en reserveonderdelen mogen van Israël de grens niet over. Dat zeggen ook de mannen bij weer een andere autodealer. Een paar maanden geleden was er nog wel een zending van zo'n 70 kleine auto's. Maar het is bijna niks op een bevolking van 2 miljoen. En dus is er vraag en dus is er aanbod via tunnels. De auto's zijn dan wel vier keer zo duur, zeggen ze. Subaru. Ja. Voor een simpele Subaru ben je opeens niet vier, maar nu wel 20.000 dollar kwijt. De tunnels maken duur. En wat is de like estimate? Hoeveel van die tunnels er there? De car tunnels. Tien tunnels zijn er nu, schat een van de mannen, die groot genoeg zijn om met de auto doorheen te kunnen rijden. Nog maar een jaar geleden moesten de auto's in onderdelen vervoerd worden en ter plekke aan elkaar gelast worden. Nu hebben we een tunnel, zegt hij, van 220 bij 220. Het wordt niet hardop gezegd natuurlijk, maar veel van de auto's die nu door de tunnels komen zijn gestolen... Onderweg zag ik er eentje waar de stickers nog op zaten van een tennisclub in Egypte. Maar nu komen ze steeds vaker uit Libië. Het ontbreken van politie op straat in Egypte maakt het mogelijk om ze door Egypte heen naar de grens met Gaza te rijden. We kijken nog even vooruit. De grens is dit weekend wel wat meer opengegaan, maar dat geldt alleen voor personen. Daar schiet de economie van Gaza niet mee op. Pas als de grenzen met Israël weer helemaal open gaan voor goederen, dan komen we vooruit. De tunnels die zijn dan inderdaad buiten bedrijf, Erkennen de mannen. Achter in de winkel zit een man die geen spier vertrekt bij deze woorden. Hij blijkt samen met een groep vrienden de eigenaar te zijn van een van de tunnels. Maar, zegt hij, als we de auto instappen, zijn investering in de tunnel die heeft hij al lang terugverdiend. Creatief zaken doen daar. Geen reportage was dat van correspondent Sander van Hoorn. Wethouder Marco Florijn uit Leeuwarden... volgde opgestapte Rotterdamse wethouder um, Schrijer op. PvdA van, van Rotterdam droeg gisteren Florijn op... als de opvolger van Dominique Schrijer. Die weg moest naar een vertrouwensbreuk met zijn eigen partij. Marco Florijn, goedemorgen. Goedemorgen. U zat hi. net in een persconferentie, begrijp ik... om uw vertrek uit uw geliefde stad Leeuwarden toe te lichten. Klopt, heb is, ik net uh, gedaan. Is men zeer geschokt in Friesland? Nou, men is, vindt het wel jammer uh, dat ik wegga, uh, maar uh, iedereen heeft ook zoiets van, we begrijpen het ook wel, ook de inhoudelijke nieuwe uitdaging en uh, uh, de aard van de stad. Ze vinden dat dat bij mij past. Zeg, ik hoor helemaal geen Friese uh, accent of iets dergelijks. Uh, waar komt u vandaan? Uh, ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort. Uh -huh. Ik ben hier al wel negen jaar politiek actief in, uh, in Friesland. Maar uh, uh, vooral ook in, in Leeuwarden spreekt men iets minder uh, Fries dan, uh, dan buiten Leeuwarden. Mm. Dus in Leeuwarden zijn er ook veel mensen die uh, Nederlands praten. Of bent u beroepspoliticus die je eigenlijk overal wel kan besturen? Haha, nee, dat is absoluut niet waar. Um, ik uh, uh, ben juist uh, negen jaar actief hier geweest. Vijf jaar als wethouder, vier jaar als raadslid. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik uh, iets anders doe. U bent verliefd op Leeuwarden, lezen wij op uw website. Toch moet u nu naar Rotterdam. Dat heeft net zoveel inwoners als de hele provincie Friesland. Klopt. Kunt u dat met bijna 34 jaar aan? Ja hoor. En um, uh, in Friesland uh, heb je inderdaad ongeveer evenveel inwoners. En is het ook zo dat uh, sociale zekerheid... Uh, over heel Friesland uh, met elkaar gedaan worden. En, uh, en arbeidsmarktbeleid gaat hier op Friese schaal. Uh, het is natuurlijk uh, veel dynamischer, sneller... omdat uh, in Rotterdam natuurlijk de problematiek uh, uh, heel uitdagend is. En uh, nou ja, de mensen zitten natuurlijk ook ietsjes meer op elkaar dan hier in Friesland, want hier zijn alle mensen over een hele provincie verspreid. Hm, het levert ook wat kritische reacties op. Uh, op de site bijvoorbeeld van RTV Rijnmond, laten we die maar even bijpakken. Mm -hmm. Een jochie uit de provincie, hoe moet die het klaarspelen om 100 miljoen te bezuinigen? Nou, ja. hoe gaat u daarmee om? Ja, dan zeg ik geen woorden maar daden, dus laat mij maar gewoon bewijzen uh, dat het wel kan. Ik heb uitgebreide gesprekken gevoerd, ook met de fractie. Uh, ook goed inhoudelijk doorgesproken. Dus uh, uh, kijk, dat kan je allemaal niet in woorden gaan weerleggen. Ik laat het gewoon zien. Ja, uw voorganger Dominique Schrij op sociale zaken moest weg... omdat hij vond dat zijn eigen partij uh, te hard wil bezuinigen... of daar in ieder geval uh, mee instemt. Hoe staat u daarin? Ik denk dat er uh, weinig... Uh, uh, er is minder geld beschikbaar. Dus het uh, zal een hele grote uitdaging zijn om uh, ook het sociale... Uh, uh, uh, gezicht uh, te blijven uh, zijn, juist ook in zware tijden. Uh, ik denk wel dat je ook sociale uh, uh, gezicht kan hebben met, uh, met minder geld. Um, uh, betekent dat je gewoon staat voor mensen die het echt nodig hebben. Uh, en ook uh, keuzes gaat maken in uh, uh, waar het uh, een tandje minder moet. U heeft minder problemen dan uh, meneer Schrijer met al die bezuinigingen, begrijp ik. Nou, kijk, je moet um, uh, kijken hoe je met minder geld... wel uh, nog het beleid van de Partij van de Arbeid uh, kan uitvoeren. En dat is voor mij de uitdaging die ik nu ook aanga. Kan dat met een lege portemonnee staan voor de mensen die het nodig hebben? Ik denk van wel. Hoe dan? Nou, Want meestal uh, gaat het dan uh, toch uh, om kijk. geld... Ik ga dat eerst bespreken met mijn... Uh, ik moet eerst nog maar wethouder worden. Ik ben kandidaat wethouder. Daarna ga ik dat, uh, zoals het fatsoenlijk is, uh, eerst bespreken met mijn collega's in het college. En dan kom ik daarmee naar buiten. Wat een politiek antwoord, meneer Florijn. Ja, en ik denk ook uh, een fatsoenlijk antwoord. Oké, okay, we laten het hierbij. Dank dat u ons even te woord wilde staan en succes in Rotterdam. Dank u wel. Marco Florijn, wethouder in Leeuwarden, vertrekt daar dus... en uh, gaat door naar Rotterdam, volgt wethouder Schrijen op. Na 9 uur bellen we met IKEA naar het uh, ontploffing-incident... van gisteren bij Son, bij Eindhoven en ook in België en Frankrijk... ontploft dat er iets in een prullenbak buiten wordt overlegd... of de winkels vandaag wel weer open gaan... en hoe het verder moet, hoe ze daarmee om moeten gaan. Na 9 uur bellen we met IKEA. Hoort u meer? Overnachting. Nou, heel simpel gezegd, een programma dat om 12 uur begint. Elke week één gast, die blijft slapen, maar vooral komt praten. Ik zou heel graag op dat tijdstip willen werken, dat is geen geheim. Zaterdagnacht in de overnachting, Matthijs van Nieuwkerk. Ik weet het precies wat ik zit te doen. Ik zit namelijk nou te interviewen. Weet je wat, ik stel een vraag, een ander geeft een antwoord. Zet toe. Zaterdagnacht om 12 uur, Matthijs van Nieuwkerk in de overnachting. Uh, Zijn haar zit vaak slecht. Op de televisie te onrustig. Maar het snelle praten leer ik niet meer af.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 Maar als je iedere dag naar Nederlands hoogstgelegen school moet, dan is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen onderaan de Limburgse Veilenberg, richting Basisschool op de Top. Heb je daar les? Maak dan eens een spontane proefrit naar school. Ben je niet in de buurt, maar heb je wel zin in een proefrit op zo'n elektrische fiets? Kijk dan op gazelle.nl voor de dichtstbijzijnde gazelle-dealer. Dit is Radio 1.